Bismillah ar-Rahman ar <coughs> Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalam wa wa ala Rasoolillahi ameen. Nabila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We bedanken Allah die ons bijeen heeft gebracht. In een van zijn geliefste plekken, de moskeeja, zoals in de welbekende hadith waarin de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. De meest geliefde plekken bij Allah Ta'ala zijn de moskeeën. Ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam voorwaar geen volk komt bijeen om het boek van Allah te leren en te onderwijzen in een van zijn huizen, oftewel de moskeeën, behalve dat Allah subhanahu wa ta'ala een kalmte doet laten neerdalen op hen... En ook de malaïka die aanwezig zijn in die kringen en gezelschappen aanwezig zijn. In gezelschappen aanwezig zijn. En ook Allah noemt en prijst de dienaren die samen bijeen in zulke bijeenkomsten aanwezig zijn. Zoals vorige week al een begin is, begin is gemaakt over de aanbidding... ...en de aanbidding in de islam... ...en verschillende vormen... ...die al-ibada kent... ...zullen we inshallah ta'ala... ...vandaag... ...de woorden waarin... ...Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala... ...de verschillende vormen van aanbiddingen opnoemt... ...afmaken... ...en vervolgens... ...zullen we overschakelen... ...tot het werk... ...van de mu'allif, oftewel de auteur... ...waarin hij... ...verschillende andere vormen van aanbidding benoemd. Deze zullen wij inshallah ta'ala vandaag ook met de wil van Allah afmaken. Welke uiteindelijk ons de volgende week als het lukt... De tweede, ...op het tweede fundament mee aan de slag gaan. Dan hebben we het eerste fundament, al-aslul het kennen van Allah, gehad. En zullen we overgaan tot de tweede asl, het tweede fundament... Onder de drie fundamenten die gekend moeten worden door elke moslim is... ...het kennen van zijn religie. Vragen al-ma'una en tofieq. Succes van Allah subhanahu wa ta'ala... ...om dit voor ons mogelijk te maken. Dus onder de aanbiddingen die hij ook noemt hier is... wal min al-ademiyin. Het behoort tot de aanbiddingen, al-ibadat dat je ook zorg draagt voor de slaven of degene over wie jij de zeggenschap hebt. En in die tijd bestond dus dat het mogelijk was om een slaaf te hebben. Het zorgen voor deze slaaf of slavin is een aanbieding. En zo zien we in verschillende ahadien dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt, voorwaar degene die een slaaf vrijkoopt heeft beloning al zoveel en zoveel. Dus al datgene wat Allah Ta'ala opdraagt en waarvan hij houdt, is een aanbidding. Dus ook zo de rechten toekennen en geven van de slaven. Dus dit behoort tot een daad aanbidding van de a'maal al jawarih en ook van de a'maal al maliyah. Dit verricht je met jouw ledematen en ook met jou uitgeven met het geld of dergelijke. Hij zegt ook behaim. Ook de dieren. Zorg dragen voor de dieren. En hun geen onrecht aandoen. Behoort ook tot de aanbiedingen. Niet datgene wat je ziet in videoclips. Ze gooien katten van daken. Ze gooien ezels van een grote berg af. Hij wilde dat ze een doen. Onrecht. De islam heeft alle vormen van onrecht ten ergste verboden jullie kennen het verhaal dat de profeet sallallahu alayhi wasallam zei... ...waarlijk, er was een vrouw die zo en zo zich gedroeg tegenover haar huisdier. Of tegen haar kat. Wat deed ze? Ze liet hem uithongeren. Ze sloot hem op. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei... ...dit is een reden dat zij het hele vuur zal betreden. Is er dan nog iemand... Die de islam wil berispen. van dat het een achterlijke geloof is. die geen rechten kent. On, onzeker. en wel zeker. is het dat het niet zo is. Niemand kan beweren. dat de islam gekomen is. zonder rechten. zelfs rechten voor de dieren. Zie de bestraffing van deze vrouw. door een kat. En zo zijn er verschillende voorbeelden, zoals ook, de hadith is wel bekend bij iedereen: dat er een vrouw bekend was dat ze A'mal Fahisha deed, prostituee. Maar toen zij bij de B'er, bij de waterput aankwam, en ze zag dat een hond neigde naar water, die had, die had dorst, wat deed zij? Zij gaf eerst hem zo zijn dorste lessen. Alvorens ze zelf dronk, waardoor Allah Ta'ala haar had vergeven. Een daad. Tegenover wie? El Baha'i, de dieren. Dus zij noemen tegenwoordig Partij voor Dieren. Ze hebben een specifieke partij die zich inzet voor de dieren. Wij hebben deze partij al 1430 jaar geleden. Maar dan volledig met alle rechten die het ook toe moet komen. Niet wanneer het hun uitkomt, zeggen ze: dit is een partij voor. Ja, die recht voor de dieren, die worden... Niet hoe het hun uitkomt. Maar dat Allah ta'ala alle rechten heeft gegeven. die wij moeten toekomen, zelfs tegenover de dieren. En dit is een vorm van aanbieding. Ook wat du'a. En deze gaan we zo meteen inshallah in het boek wat uitgebreid behandelen. Onder welke vorm het behoort. En het ongetwijfeld een van de superiëre aanbiedingen binnen de islam hoort du'a. Wat dikker. Dikker behoort ook tot de aanbiedingen. En deze vorm van dikker of deze vorm van aanbieding is het verrichten zowel met het hart als het uitspreken met de tong als ook met de ledematen. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ En verricht het gebed om mij te herdenken. En gedenken. Dus het salat is een vorm van zikr. اللَّهِ En het gedenken van Allah is groter. En deze vorm is dus die je uitspreekt soms met de tong en soms ook met de ledematen als ook met het hart. En her, herdenkt jouw Heer in jezelf. En wat betreft de voortreffelijkheden van het dikker zijn tig. zijn heel veel om op te noemen. Maar wat bijzonder is dat deze heel makkelijk zijn. Op de tong. Vele bevinden zich op de tong. Maar velen zijn onachtzaam. Vele zijn onachtzaam. De tong kan je altijd gebruiken. In de auto, in de trein, op de fiets. Uh, wanneer je aan het wachten bent, wanneer je staat, wanneer je loopt, wanneer je rent, wanneer je spoort. Wanneer je overal, waar je je ook bevindt, behalve natuurlijk slechte plekken, kan je dikker doen. En vorige week hebben wij een aantal onder deze profijten vermeld. Het dikker in het algemeen. Maar wat zeker is, is dat het een aanbieding is. Wal-Qira'ah. Wal-Qira'ah hier, wallahu alam, kan zowel de Koran genoemd zijn, maar ook het lezen van profijtvolle boeken en teksten. Wal-Qira'ah, vooral de Koran, is ongetwijfeld een aanbieding. En lil-asif, ma l met de ergste een uh, betreurende situatie is dat velen hun masahib ergens ver weg hebben gezet die met stof is. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Zie jij mensen die veel aandacht besteden aan de Koran? Het vervaagt. Het vervaagt. En het vervaagt. Waardoor je als je iemand in de maand Ramadan ziet die de moschap opent, zegt Alhamdulillah, hij opent hem in de Ramadan. Urenlang dat niemand elkaar aanspoort: van laten we de Koran lezen, laten we de Koran overpeinzen. Vele van de geleerden die boeken en boeken hebben geschreven, dat zijn niet twee of drie of vier boeken. Heel veel boeken hebben ze geschreven die van nut zijn voor de moslims, voor de umma voor de gemeenschap vlak voordat ze overleden. Wat zeggen deze? Hadden wij ons nog meer verdiept in de Koran? Hadden wij nog meer aandacht besteed aan de Koran? Hier ben ik eens hier. Hier ben ik hier. Zo'n voorbeeld daarvan. En hier ben ik eens Zo'n voorbeeld van. Hadden wij maar nog meer onze aandacht besteed aan de Koran. En als we over de Koran praten, dan ongetwijfeld is het Belangrijk om drie dingen in acht te nemen waarom de Koran is geopenbaard. Ten eerste zijn tilawa, het lezen. Degene aan wie het boek is gegeven, zij lezen hem op de juiste wijze. Het lezen op de juiste wijze is door de khuroef uit te spreken en door de ma'ani, de betekenissen, niet te verdraaien. Ook er naar handelen. Er naar handelen. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa zegt: laka wa alayk. De Koran is een bewijs voor jou als tegen jou. En derde is het overpeinzen. al-Kor'an. Daarom is de Kor'an gezonder vanwege deze drie redenen. Hij zegt ook wa Ook het hebben van liefde voor Allah en de profeet behoort ook tot een aanbieding En een van de Belangrijkste aanbiedingen die men verricht. Allah Ta'ala zegt, zegt: Als jullie waarlijk van Allah houden, Volg mij. Je Allah. Wa lakum en Allah zal van jullie houden. En Hij zal jullie zondes vergeven. En als het goed is, hebben we het een en ander verteld in de eerste twee lessen. Wat diepgaand over. Uh, op dit onderwerp. Wa to Allah. Wal to ilay. Vrees. Vorm van vrees. En ook terugkeren en berouw tonen naar Allah. Wordt ook tot de aanbieding. Maar straks gaan wij deze wat uitgebreider vertellen. Omdat ze ook voorkomen uh, in die drie fundamenten. وَإِخْلاَصُ الدِينِ لَهِ En ook de zuivere intentie, zuivere aanbidding, behoort ook tot de aanbidding. Ongetwijfeld behoort dit tot al-ibadat. Allah Ta'ala zegt: Allah lillahi dîn khalis. Voorwaar aan Allah behoort het zuivere geloof. Dus jouzelf onderwerpen met deze vorm van aanbidding is een aanbidding. Dat je alles zuiver doet, omwille van Allah. Want inderdaad, een, een aanbidding wordt niet geaccepteerd behalve als deze voldoet aan twee voorwaarden. Elke vorm van aanbidding, elke aanbidding, die zal niet worden geaccepteerd behalve als hij voldoet aan twee. En één van deze is de eerste voorwaarde. Zuiverheid. Zuiverheid. En tweede is het volgen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. En deze hebben we ook tijdens onze lessen, eerste lessen, hebben we dit wat uitgebreid ...behandeld... Allah ta'ala zegt... ...en hun is niets bevolen... ...behalve Allah zuiver aanbidden... ...zuiver... ...ook zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam... ...degene die een daad verricht... ...die niet in overeenstemming is met onze geloof... ...het zal worden... ...verworpen... ...dus deze twee shartaan... ...zijn altijd een voorwaarde dat je ook geduld hebt en dit hebben we ook als het goed is, bijna een halve les hebben we gesproken over geduld over geduld en haar verdiensten en haar voorwaarden en haar regels deze zijn allemaal terug te vinden, dat wat duidelijk is dat geduld hebben ook een aanbieding is, dus met andere woorden Allah houdt ervan in Allah, mijn Sabirin. Allah houdt van de geduldigen. Wanneer jij geduld toont en wanneer jij geduld hebt met rampspoede en ook tegenslagen en ook dat wanneer jij de zondes laat en dat jij ook geduld hebt uh, met het verrichten van goede daden, Allah houdt van jou. Allah houdt van jou. Wanneer je hoort dat iets ouderbeleid, iets gebeurd is, iets ernstig. Zeg tegen jezelf, Alhamdulillah, ik wil dat Allah van mij houdt, ik heb geduld. Want dit is een vorm van aanbieding. Maar ja, in de praktijk is het net anders. In de praktijk is het net anders. En daarom is sabr is een sleutel tot het paradijs. Allah Ta'ala zegt over de malaïken, de engelen die de bewoners van het paradijs tegemoet zullen komen bij de poorten van het paradijs. De engelen zullen tot hen komen. De bewoners van het paradijs. Bij de deuren, de poorten van het paradijs. Salamun alaikum zullen ze zeggen. Waarom? Salamun alaikum bima sabartum. Ze zullen zeggen vrede zijn met jullie. Vanwege geduld Wat jullie hadden. Oftewel geduld... Is een sleutel, is een voorwaarde tot het betreden van het paradijs. Met alles heb je geduld nodig. Met alles. Plan maar je dag in. En je zult zien dat overal geduld voor nodig is. Er is geen moment of je hebt geduld nodig. Dingen gaan goed, lopen goed. Opeens, iemand knalt tegen je aan. Geduld. Iemand is net tegen je aangeknald. Je komt thuis. Je ziet er is ingebroken. Geduld. Je komt binnen, je ziet, je gezin is allemaal ziek door een virus. Een virus, een ernstige ziekte. Allemaal getroffen. Drie dingen op één. Geduld. Geduld is in het begin heel zwaar. Maar later is het de smaak die je hebt, mee zoetig. In ieder geval, sabr li hukmihi wa shukru li <coughs> Allah loven en Allah bedanken... ...voor zijn gunsten die jij, die jij van hem hebt gekregen. Behoort ook tot aanbiedingen. Wat ook heel weinig te zien is. Allah Ta'ala zegt... ...maar wat betreft de gunsten van jouw Heer... vermeld deze. Weinig. Weinig. Alhamdulillah ik heb dit en dit gekregen. Alhamdulillah. Het is allemaal een normale gang van zaken geworden... Je hebt een baan, hoort erbij. Je hebt geld, hoort erbij. Je hebt gezondheid, hoort erbij. Waar is alhamdulillah? Het hem daarvoor bedanken is een vorm van. Want die aqsaam of die anwaa' shukr En vormen van shukr zijn er vier of drie. Ikraar, dat je deze erkent, dat je deze bevestigt. Dat je erkent dat die van Allah is dat je hem bedankt en dat je deze shuk die ni'me in het goede gebruikt dat zijn allemaal vormen van een shuker als je deze niet hebt dan heb je Allah Ta'ala niet bedankt zoals het hoort en wat ook het mooie is dat Allah Ta'ala heeft beloofd wanneer wij hem bedanken voor zijn gunsten dat hij het vermeerderd Waarin zijn woorden, وإتاذنى ربوكم, la in shakartum, okay. la azi En jullie Heer heeft bepaald: als jullie dankbaar zullen zijn voor de gunsten die ik jullie heb gegeven, ik zal het voor jullie vermeerderen. Heel makkelijk. Je hebt gunsten, je looft, je bedankt Allah, en je krijgt nog meer. En als jullie ongelovig zijn in mijn ni'am, in de gunsten die ik jullie heb gegeven door deze te ontkennen, of door deze niet aan mij te erkennen dat ze van mij zijn, voorwaar mijn bestraffing is enorm. En de geleerden zeggen, deze bestraffing is dat Allah het jou ontneemt, omdat jij hem niet hebt bedankt. En wanneer wordt dan de gunst meest geëerd ge ge ge en beloond? Wanneer die niet meer, niet meer is. Nu heb je alles. Maar op het moment dat deze van jou wordt ontnomen, dan weet je wat deze gunst voor jou betekende. Dus shukr niami behoort ook tot de aanbiedingen de al wa-rida bi En deze hebben we al genoemd. Het vertrouwen op hem, gaan we straks. Het hopen op zijn genade, gaan we ook. Het vrezen voor hem en zijn bestraffing. Hij zegt: Dit alles behoort tot de aanbieding. Dus, zoals jullie kunnen zien, variëren deze aanbiedingen. Eentje die is een vorm van uitspreken met de tong. De ander is met het hart. De ander is met de ledematen. De ander is met het uitgeven van geld. En de anderen zijn allemaal. Kunnen allemaal. Al hajj. Zowel met je ledematen als het uitgeven. Enzovoorts. Dit laat zien dat ons geloof compleet is. Compleet in alle aspecten. In alles is en over alles is het complete en voor volmaakte terug te vinden. En dit in overeenstemming met de woorden van Allah te waarin Hij zegt: kom Vandaag heb ik jullie Gods dienst vervolmaakt. Hier zegt Hij, dat een van de aanbiedingen, dus dit was van Ibn Taimia, dat kan je onderstrepen. In het boek ont ont ont ont ontleend. Uit het boek Al-Aboudiyya. De aanbidding. Vorige week hebben we ook iets verteld over het boek. Nu gaan we verder met onze huidige boek. De auteur. Die ons heeft bericht over de drie fundamenten. Hij zegt. Over de dua. Behoort ook tot een van de aanbiddingen. Wat de bewijzen daarvoor zijn. Is... Uit de Koran en is ook uit de Sunnah. Vlak voor ik, uh, voor ik verder wil gaan. Wil ik een opmerking wat heel belangrijk is. Noteren. Soms zijn de bewijzen algemeen. En soms zijn ze specifiek. Soms is een bewijs uit de Koran algemeen. En soms is een bewijs uit de Koran specifiek. Want deze vormen van aanbieding die hij hier gaat opnoemen. En degene die zijn boek heeft, die kan meelezen. Het tawakkul het vertrouwen op Raja. hoop op hem. Gauw, vrezen voor hem. En neder belofte nakomen. Het debchu, het slachten, offeren. Al deze aanbiedingen. Iemand kan naar jou toe komen. En kan zeggen, waarom? Is het een vorm van afgodenerij? Als ik ook deze daad voor iemand anders verricht. Dat kan gevraagd worden. Dan zeggen wij, eerst bewijzen wij dat al deze vormen van aanbidding een aanbidding zijn. Als wij het over eens zijn dat de aanbiddingen die wij hier hebben opgenoemd, aanbiddingen zijn die Allah aanbidding heeft genoemd. Wat houdt dat in? Het niet toegestaan is om een van deze aanbiddingen voor iemand anders te verrichten. Het du'a. Het aanroepen. Iemand kan zeggen, waarom kan ik niet een dode aanroepen? Een dode aanroepen of een wali. Iemand die dicht bij Allah was, hem aanroepen. Wat, wat scheelt het? Dan zeggen wij, het aanroepen van iemand anders naast Allah is afgodenerij. En treedt jou uit de oevers van de islam. Omdat Allah het du'a, ibad heeft genoemd. Smeekbeed dus is als aanbidding. Dus... Het verrichten van deze aanbidding voor iemand anders is afgodinerij. Dus laat het duidelijk zijn dat dit op twee manieren kan. Eerst bewijzen dat deze tot de aanbidding behoort. En tweede, ook als er een specifiek bewijs is dat dit tot de aanbidding behoort. We beginnen met het du'a. Hij zegt waarlijk, onder de verschillende aanbiedingen en vormen van aanbiedingen behoort het dua. Wat is het dua? Dua, het aanroepen waar Al-Imamu ibn Al-Qaymi zegt: Aslu shirk al-Alami fi dua. Fundament en oorsprong van alle vormen van shirk die je ziet, begint bij het dua, aanroepen. En overpeinst. En ziet. Aanroepen. Hier begint het mee. Ja, Maria. O Heilige Geest. Ja, Boeddha. Ja, Mahatma Gandhi. Ja, dit. Ja, dit. Aanroepen. Waarom roepen ze deze uh, afgoden aan? Of deze mensen aan? Ter verering. Ter verheerlijking. Dus. Als er, geen shirk bestaat, als, du als er geen shirk, het meerdere afgoden of een daad verrichten voor iemand anders dan Allah terwijl hij alleen er recht op heeft, dat is een shirk. Als dit niet zou bestaan in het du'a aanroepen, dan zou het nergens in bestaan. Met andere woorden, hier begint het altijd mee. Wat doen de mensen bij de graven? Hulp vragen houden bij de landen. Vragen aan de doden. Aanroepen. Enzovoort. Wat is het bewijs uit de Koran of uit de Sunna. Dat dit een aanbieding is. En dat dit slechts voor Allah mag zijn. Dat wanneer je vraagt. Ja Allah. Alleen hem mag vragen. Je wilt een risk. Levensonderhoud. Je mag niet dit vragen aan iemand anders naast Allah. Waarom? Omdat hij zegt. En jullie Heer heeft gezegd. Vraag mij en ik zal jullie geven. Er roept mij aan en ik zal jullie smeekbeden verhoren. Ook zegt de profeet sallallahu in een hadith. Duidelijk waarin hij aangeeft dat dit een aanbidding is. En slechts voor hem moet zijn. Het du'a'u huwa al-ibadah. De profeet. De, het aanroepen is een aanbidding. Het aanroepen is een aanbidding. En de mensen verschillen. De mensen die zijn in drie categorieën te verdelen als het gaat om het aanroepen van Allah. Drie categorieën. Eén onder de categorieën zijn mensen die polytheïsten, die atheïsten, die communisten, die uh, humanisten. Dus ze geloven dat alleen de mens telt. Ze geloven in elkaar. Dat is ook een vertakking. Deze mensen roepen Allah nooit aan. Ze roepen hem nooit aan. Je kan het bij jezelf niet voorstellen. Dat je wanneer je iets wilt vragen. Wanneer je in een moeilijke periode, moeilijke situatie. Wanneer je ergens wel in, in wilt slagen. Dat je Allah niet vraagt. Zij vragen Allah nooit. Dat is de eerste categorie mensen. Dit kan ook zijn. Doordat ze hoogmoedig zijn. Of ze vragen hem gewoon niet. Of ze vragen hem. omdat ze ook hoogmoedig zijn. Zoals viraun en dergelijke. Tweede groep. Categorie mensen. Degene die Allah wil vragen. Maar tegelijkertijd. Deze aanbieding. Met hem. vereenzelvigen, Oftewel ook anderen aanroepen. Hij vraagt Allah. Maar hij vraagt ook bijvoorbeeld. Een dode in een graf. Of hij vraagt ook. Iemand die niet in staat is. Hem te helpen. Een dode. En degene die ver van hem woont. Enzovoorts. Of degene die Jin vraagt. Shiatin vraagt. Aanroept. Duidelijk. Derde is. Blijft er één over. Degene die Allah zuiver aanroepen. Degene die Allah zuiver aanroepen. Dat zijn deze drie categorie mensen. Die... Uh, te verdelen zijn. Het du'a al ibadah. Voorwaar? Het aanroepen van Allah is een aanbieding. Dit laat zien dat Hij onder de beste aanbiedingen behoort. Het betekent niet alleen dat het du'a tot de aanbieding behoort. En de overige aanbiedingen zijn er niet. Nee, het is net wat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Al-Hajju arafah. Al-Hajju arafah. Wanneer jullie op Hajj gaan, inshallah ta'ala. En degene die al gegaan is, alhamdulillah. Maar degene die nog niet zijn gegaan naar al Hajj, die zullen het meemaken dat er een plek daar is die Arafah heet. Al-Hajju Arafah. De Profeet sal zegt: Waarlijk, degene die niet deze dag op al Arafah heeft gestaan, die heeft geen Hajj. En degene die aanwezig was, is een bepaalde tijd en dergelijke. Diegene die aanwezig is, hij heeft de Hajj verricht. Al heb je die anderen niet verricht, je kan het mee goed maken. Maar degene die niet gestaan heeft op Arafa, die heeft geen hajj. Ook de aanbidding. Als het aanroepen van Allah laat zien dat het een hele belangrijke aanbidding is binnen de islam. Vervolgens zegt hij, rahimahullah ta'ala, al Khawf." Het behoort naast de aanbieding, sorry, naast het aanroepen van Allah ook een aanbieding binnen de islam onder de al-ibadat. al-Ghauf. Hem vrezen. Hem vrezen. Als we terugkijken naar het dua aanbieding, welke vorm van aanbieding? Het dua. Onder welke vorm behoort hij? Huh? Wie weet het? Met de tong in het de... hart. Tong in het hart. Was de vraag moeilijk? Dua, wanneer je Allah aanroept, hoe doe je dit? Doe je het zo? Met je ogen? Doe je het met je handen? Kan. Als je dit zo doet, dan gebruik je je handen, je ledematen en je roept hem aan met jouw tong. Dat betekent... Met jouw ledematen en? Met de tong. En in jouw hart heb je dat je hem alleen aanroept. En hem alleen als aanroeper erkent. Dat is niet moeilijk. Of is het moeilijk de vraag? Misschien is het nog niet duidelijk. Dat was duidelijk, neem ik aan. Toch? Tweede: El gauf, vrees hebben. Onder welke vorm van aanbiedingen behoort hij? Ledematen. Toch? Hart. Nee. Ik weet niet of welke Ik kan misschien zomaar. haram niet doet, als je geramd niet doet, omwille van Allah, dan zal Ja, maar dan heb, dan vrees je alsnog met jouw hart alleen. De vrees die, waar die zich bevindt, waardoor jij ja, deze daad laat, deze haramdaad, is door. Hetgene wat je in je hart hebt. Maar goede analogie. Hij zegt: de woorden, bewijs uit de Koran. Inna ma dalikum shaitan je gauw Voorwaar. Dat komt van de shaitan. Die maakt jullie bang. Met zijn helpers en zijn vrienden. El gauw is dat je iets verwacht in de toekomst waar je bang voor bent. En binnen de islam... kennen we... verschillende vormen... van Al-Ghauf. Binnen de islam... kennen we... verschillende vormen... van Al-Ghauf. Maar de... Ghauf... vrees hebben... welke shirk is... en welke a'udhu billah... de persoon uit de oefens van de islam laat treden... is dat je voor Sir hebt. voor Sir... is dat je... In het geheime voor iemand bang bent. Je bent bang voor iemand die heel ver van jou is. Of die, of die zelfs dood is. Je bent bang voor een dode. Je bent bang voor hem. Omdat jij denkt dat hij jou zoveel schade kan aanrichten. En dat hij jou in rampen kan brengen zoals Allah dat kan. Dat is deze gauf. vorm van gauf. Welke shirk akbar is is grote vorm van shirk. Je vreest voor hem... net als oude Billah... je voor Allah het vrees hebt. Terwijl niemand in staat is... om jouw schade aan te richten op die manier... behalve Allah... heb jij alsnog vrees voor die... op dezelfde wijze. Allah Ta'ala zegt... Voorwaar ons zal niks overtreffen... So, uh, ons zal niks bereiken van ramspoede behalve met de wil van Allah dus dat is deze gouden sir. <coughs> en er wordt een verhaal verteld van een student van kennis die op weg was samen met een taxichauffeur aan het rijden richting een plek Tanta, Tanta is ergens in Egypte en daar hebben ze subhanallah in die provincie graven aanbidders letterlijk ze vragen hulp aan de graven ze willen toenadering en dichterbij hen komen door voor hun verschillende offers te brengen door vrees te hebben voor hen de naam die vaak daar wordt genoemd is Bedawi dus deze taxichauffeur die stapte bij een plek om ergens uit te rusten met deze student van kennis toen kwam er een jongeman en hij zei tegen hem, geef jullie mij wat geld. En toen gaf hij hem, toen zei deze jongeman in de naam van Bedoui. Want zij zeggen, wanneer jij wordt aangesproken door deze naam te noemen, dan word je bang. Dan denk je van, je komt niet zijn rechternaam van deze doden... Wat wil hij? Dat je in zijn naam nog meer gaat geven. Net als wat wij hebben. Nog allerlei belonen. Geef hem meer. Jij geeft omwille willen van Allah. Maar wat deze deed. Geef in de naam van Bedoui. Dus deze persoon zei. Geef hem het geld terug. Deze dacht. Hij gaat hem nog meer geven. Hij zei omdat je in zijn naam vraagt. Wat shirk is. Geef ik je niks. Dus. Wat willen we laten zien? Dat subhanallah mensen ontzag hebben voor doden. Gauw. Vrees. Deze man was bang. En hij dacht. Weet je wat. Ik kan hem hiermee overhalen. Hij gaat mij nog meer geven. Want hoe gaat hij zijn rechter niet nakomen. Van bedden. En zo heb je verschillende namen. En dergelijke. Dit, dit kan je eigenlijk behandelen in een hele boek. Graven aan en dergelijke. Dus deze is de eerste vorm. De eerste vorm van gauw. En deze doet jouw trede uit de oevers van de islam. Tweede. En zoals ik zei zijn verschillende voorbeelden. Zowel uit de Koran als uit de sunnah. Die deze uh, gedetailleerd uitleggen. Deze gauw van shirk. Tweede is gauw van tabi'i. Angst die natuurlijk is. Je bent bang voor vuur. Vuur die je kan verbranden. Als je een leeuw ziet, kan je ook schrikken, kan je ook bang zijn. Slang en dergelijke is gaaf minha Moes a.s. Het verhaal van Moes is bekend, maar de shahid uit dit vers. Hij vertrok uit de Medina, hij was bang dat ze hem wat zouden doen terwijl hij bang was. Ga je Duidelijk. Dit is een natuurlijke vorm. Ja. Die vijand komt achter je, ze willen je vermoorden, is natuurlijk. Derde is, El Ghouf, die Muharram is, deze is verboden. En het verschilt, soms kan hij ook shirk zijn, en soms ook niet. Wanneer er sprake is van. Een daad laten, omdat je bang bent dat mensen jou hiermee op gaan afrekenen. Je bevindt je in een ma uh, majlis, een kring. En jij weet dat het tijd is om te bidden. Maar je ziet, fulan, wa'alan, directeur, manager, bedrijfsleider. Je tijd, die gaat ten onder. Maar je bent bang dat zij wat gaan zeggen van, waarom bid jij? Of je schaamt je? om het gebed te verrichten. Deze vrees die jij hebt... is voor iets... wat jij... verwacht van de mensen als reactie... en je laat deze daad... omdat je vrees hebt. Dit is Muharram. Maar stel je laat het omdat je deze personen verheerlijkt. Ja, niet? ta'adim. Adim. Dan verschilt de kwestie. Maar hoe dan ook? Iets laten... ...iets niet verrichten, bijvoorbeeld gebed niet verrichten... ...zodat, zodat iemand wat yani, kan zeggen... ...al deze dingen, het laten van iets wat wajib is... ...dit behoort tot de gha'uf... ...derde categorie wat Muharram is... ...en wat soms kan verschillen per situatie. Dus dat is el gha'uf. Vandaag zal het inshallah uh, wat langer zijn... ...maar ik wil er doorheen komen zodat we volgende week we kunnen beginnen. Anders blijven we met het eerste fundament, eerste fundament. Dus ik vraag jullie om nog geduld te hebben. Het behoort ook tot de aanbieding, zoals je net hebt vernomen. Ar-Rajah. Hopen. Hopen op de genade van Allah Ta'ala. Hopen op Zijn beloning. Verlangen naar zijn aangezicht op de dag des oordeel Allah Ta'ala zegt yarju Degene die dan hoopt op de ontmoeting met Allah, wat moet hij dan doen? Je hoopt op de genade van Allah maar je bent hem zondig Je hoopt op zijn beloning en je hoopt op zijn genade en je hoopt op het paradijs en je hoopt dat hij jou en je hoopt dat hij jou verwijdert van het helft uur. En je hoopt en je hoopt en je hoopt. Terwijl jouw daden heel anders zijn. Deze hoop is vals. Wat moet je doen? Laat hem dan goede daden verrichten. Je moet vrees hebben. Vrees wat we net hebben genoemd, maar je moet ook hoop hebben. Waarom hebben we deze gelaten? Hoop en vrees? Precies om uit te leggen dat je niet... Allah moet vrezen op de wijze dat je hem, dat je niet hoopt in zijn genade. En je moet niet zoveel hopen dat je vervalt in zondes. Je moet tussenin zijn. Net als een, een vogel die twee vleugels heeft. Wanneer je gauf hebt en je hebt rajah. Eén vleugel is hoop, de andere is gauf. Stil, gauf zal meer zijn. Je hebt alleen maar vrees, vrees. Je denkt, oh, hoe zal het zijn, dag oordeels. Ja, als deze vrees niet gepaard gaat met, met hoop, of deze vrees is alleen door vrees te hebben zonder daden te verrichten, weet je dat dit van de shaitan is. Je kan niet alleen maar vrees hebben. Als je naar het vers goed hebt geluisterd, men kana yarju liqa Allah, fa man kana yarju liqa rabbihi, degene die hoopt op de ontmoeting en verlangt, maar de ontmoeting met zijn Heer. Laat hem dan goede daden doen. In ieder geval waar het op duidt. Duid, is dat hopen op hem. Hopen op zijn beloning. Hopen op het paradijs. Gepaard gaat met goede daden. En deze een aanbieding is. Tot welke vorm van aanbieding behoort hoop hebben? Hart. Derde is het tawakkul. Het vertrouwen op Allah. Dit behoort ook tot een vorm van. Aanbidding die zich in het hart bevindt. En dit behoort tot een van de beste aanbiddingen. Tawakkul. Allah Ta'ala zegt en noemt het als een voorwaarde voor al iman, voor het geloof. 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. En vertrouwt op Allah, als jullie werkelijk in hem geloven. Volledig vertrouwen mag alleen zijn op Allah... Iemand iets toevertrouwen, mag ook een schepsel zijn. Je zegt niet, ik vertrouw op jou. Wat soms hier uh, genoemd is, of wat hier soms te horen is. Ik bedoel in onze gemeenschap. Ik vertrouw op jou, hè. Je vertrouwt niet op mij. Vertrouw vertrouwt op Allah. Je vertrouwt iets mij toe. Maar je vertrouwt niet op mij. Hoe kun je op mij vertrouwen? Ik ben een schepsel... Ik vergeet, ik laat, ik ben zwak, ik word ziek. Allah Ta'ala is degene die volledig bevel heeft. En volledig jou. Uh, voor jou kan zorgen dat alles goed komt. Hij draagt de zorg voor jou. Al van jou zoals we vorige keer hebben gezegd. Voor jouw geboorte tot jouw. Opgroeien enzovoort. Dus een van de Sifat-eigenschappen uh, van de gelovigen is dat zij volledig op Allah vertrouwen. Zoals Allah Ta'ala zegt: Voorwaar, de gelovigen zijn degene wanneer Allah's woorden geciteerd worden en openbaar zijn, dat hun harten vrees ingeboezemd krijgen. وَإِذَا تُلِّيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا Heer Het vertrouwen op Allah betekent niet dat je niet de esbab moet nemen betekent niet dat je de middelen niet moet nemen want de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt ook duidelijk in een hadith hoe is het dat een persoon zal komen op de dag des oordelen en hij zit op zijn bank nee dit is een andere hadith Omar radiyallahu anhu die kwam een man tegen in de moskee en iedereen was aan het werken toen kwam hij binnen en hij zag deze man in de moskee liggen slapen hij zei tegen hem wat doe jij hier hij zei ik ben bezig met de aanbidding hij zei tegen hem wie zorgt voor jou hij zei waarlijk mijn broer, wie zorgt voor mij ik vertrouw op Allah en mijn broer zorgt voor mij hij zei nee. Hij sloeg hem. Hij zei: Vertrouw op Allah en neem de middelen. Met andere woorden: De middelen nemen zijn tich aanwezig in de Koran. En ook in de Sunnah. Dat dit niet ten koste gaat van het tawakkul, het vertrouwen op hem. Vervolgens zegt hij: Arrahbetu wa rahbetu wa al is verlangen. Verlangen. Rahbet is dat jij vrees hebt. Jullie zullen zien dat vrees op verschillende Arabische talen is heel groot. In Nederlands kennen ze vrees. Voor alles gebruiken ze vrees. Maar het is een deel, een vorm van vrees. Al-ghushu'a, nederig. Of hoe ja, nederig zijn tegenover Allah. Al deze drie zijn in de Koran genoemd. Zowel ragbe, het verlangt naar iets, verlangen, misschien heeft iemand zijn auto of uh, kan, verlangen naar iets wat beloond is en wat beloond wordt. Allah Ta'ala zegt, De profeten, zij haasten zich in het vervullen en het doen van het goede. En zij aanbaden ons vol verlangend naar onze genade. Zelfs de profeten die verlangden naar de genade van Allah Ta'ala. En ze hadden ook vrees. En rahba is een vorm van vrees. Zoals Allah Ta'ala zegt, فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ Vreest slechts mij. Ze zijn dus hetzelfde. Maar sommigen zeiden. Rahbe is een stuk. Meer. Met toewijding. Of met. Vereering. Met vereering. al Onderdanigheid. Is dat je zelf helemaal onderwerpt aan Allah. En nederig. Omwille van hem. Dus al deze drie zijn in de Koran genoemd. Behoren ook tot de daden van het hart. Vervolgens zegt hij El Ghashya. El Ghashya is ook een vorm van. gauf. Is een vorm van. gauf. Vorm van vrees. Allah Ta'ala zegt: Vreest hen niet. Wacht niet. Met andere woorden, vreest hen niet. Maar vreest alleen mij. Je vereert ook mij met het vrezen. Dat is ongeveer het verschil. Het zijn net rabben. Maar het is ghasje. Ghasje, dit is een... Alle deze drie. Ghasje. Uh, rahbe. Welchauf. Behoren tot één. Als vrees. En bijna eindigen we. al inabe, al inabe is terugkeren naar Allah. En ook. berouw tonen. Wat is het verschil tussen berouw tonen en terugkeren? Dat wanneer je toba doet. Wanneer je berouw toont. Dat je ook iqbalen al Allah hebt. Dat je volledig je toewijdt tot hem. Volledig onderdanig tot hem. Volledig onderwerpt aan hem. Dus deze is een stuk zwaarder dan alleen het tauba. Tauba is berauwtonen, maar deze is een nog graad hoger. Zo moet je maar zien. Allah Ta'ala zegt, wa anibu ila En tawbah keer terug naar jullie Heer. Met andere woorden, Allah draagt ons op om terug te keren naar Hem. Dit laat zien dat het een aanbieding is en een aanbieding is met het hart. Al isti'aada. al isti'aada. of al istighana, hulp zoeken. Hulp zoeken is in de Islam iets wat toegestaan is, geoorloofd, en ook wat niet toegestaan is. Wat toegestaan is, ik vraag aan jou. Kan je me helpen om mijn, bu uh, mijn muur te bouwen? Ik ga verhuizen. Ik ga een muur bouwen. Ik vraag jou om hulp. Ik vraag jou om geld te lenen. Dit is een vorm van hulp. is toegestaan. Maar iets vragen aan iemand die jou daar niet in kan helpen behalve Allah. Dat is dus een shirk. Je vraagt aan een dode. Mag ik risk kan hij jou daarbij helpen een dode kan hij ervoor zorgen dat jij levensonderhoud hebt vermeerderd, meer krijgt het antwoord is nee dus degene die deze vorm van aanbidding met iemand anders dan Allah vereenzelvigt die treedt uit de oevers van de islam en je zult zien dat deze personen die dit doen eigenlijk helemaal geen iemand hebben. Want waarom ga je hulp zoeken en hulp vragen aan iets of aan iemand, terwijl je weet dat hij jou niet of zij kan jou daar niet bij helpen behalve Allah. Ook is een hadith hier genoemd en als je hulp zoekt, zoek die dan bij Allah. Maar we hebben gezegd dat er twee vormen van hulp zoeken zijn. Ook zegt Allah Ta'ala Alleen wij aanbidden jou en alleen jou vragen we om hulp. Met andere woorden, Allah heeft het een vorm van aanbidding genoemd. En ook heeft hij gezegd, alleen vragen jou om hulp. En degene die Allah om hulp vraagt, die wordt geholpen. die isti'ada, toevlucht. Toevlucht is dat je bij iemand toevlucht zoekt, zodat hij jou kan beschermen tegen iets wat kwaad is. Iemand wilt jou aanvallen. En je vraagt een persoon om jou bij te staan. Om deze persoon te weren. Je hebt toevlucht gezocht. Bij iemand die het kan. Maar stel je voor je bevindt je uh, in het water. Je, je bent aan het verdrinken. Je bent aan het verdrinken. Ga je dan iemand aanroepen die jou niet kan horen of die jou niet kan helpen? We zeggen, ja Allah, help me. Op dat moment kan niemand je helpen. Op dat moment, wanneer je ziet dat er helemaal geen mensen zijn... en je vraagt iemand anders dan Allah... heb je ook toevlucht gezocht of hulp gezocht... in hetgene wat niet geoorloofd is. La yaqdiru. Je moet deze als stelregen nemen. La yaqdiru alayhi illallah. Niemand is in staat om jou hier te helpen behalve Allah. Dan weet je, vervalt het hieronder of vervalt het daaronder... <coughs> Bewijzen uit de Koran zijn veel. Wie kan mij een bewijs geven uit de Koran dat al-istia'adah, toevlucht zoeken, behoort tot een aanbieding? Wanneer je de Koran leest, zoek dan de toevlucht bij Allah. Maar is er nog een ander specifieker bewijs? Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der Mensen. Zeg ik zoek mijn toevlucht. Enzovoort, enzovoort. En wanneer is het shirk? Wanneer jij vervalt in datgene. Door toevlucht te zoeken. Bij iemand of bij iets. Die niet jou kan helpen. Of jouw schade kan be aandoen. Behalve Allah. Wat deden de... Uh, Arabieren voor de openbaring van de Profeet Sallam. wanneer zij kwamen bij een wadi, zij kwamen bij een plek afgelegen plek, of bij een rivier, of bij een dorp, deden ze toevlucht zoeken bij de djinn. Er was een seid, dus een meester, een leraar, de hoogste onder deze. Zij moesten eerst toevlucht zoeken bij hun, zodat zij hun niet zouden deren en aanvallen. Dat is dus wat de profeet sallallahu alaihi wasallam teniet heeft gedaan Allah ta'ala zegt wa innahu kana rijalun min al-ins y'udhoona bi rijalin min en er waren onder de mensen die hun toevlucht zochten bij een deel onder de djinn. toen de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam zei hij nee zoek niet toevlucht bij hen maar zoek toevlucht bij Allah door de woorden uit te spreken a'udhu bi kalimatillah at min sharri ma khalaq A'oudu, al isti'a'adah, toevlucht zoeken. Voorwaar ik zoek toevlucht bij Allah, bij zijn woorden, de volledige, complete woorden. Van al het slechte wat hij heeft geschapen. En degene die deze du'a uitspreekt, hij zal worden beschermd totdat hij deze plek verwijdert. Totdat hij de plek verlaat. En tot slot, hebben we er nog twee of drie. Al-istighatha, al-istighatha is al-ghauth. Al-ghauth is dat je de noodkreet, noodkreet wanneer je in een zo moeilijke positie in zo'n moeilijke situatie bevindt dat je alleen Allah om hulp vraagt en om hulp vraagt. Al-ghauth, de noodkreet. Allah Ta'ala zegt: "Id tastaghithuna rabbakum" Toen jullie, jullie Heer vroegen om hulp. Deze noodkreet is wanneer je in een hele moeilijke situatie uh, bevindt. Ook hier geldt het. Wanneer je iemand vraagt die jou in kan redden. en hij is in staat, dan is dit toegestaan. En wanneer hij niet in staat is, behalve Allah Ta'ala. dan is dit zoals we zeiden, niet toegestaan. Zoals degene die vraagt van degene die niet aanwezig zijn, gaibien, of de shi'atien, of de duivels en dergelijke. Dit behoort allemaal tot shirk. Ook het offeren om omwille van Allah is een vorm van aanbieding. Is een vorm van aanbieding. Allah Ta'ala zegt, Qul inna salati wa nusuki wa mahyayya wa mamati lillahi rabbil alameen. Qul inna salati, zeg mijn gebeden, wa nusuki en het offeren. En het offeren zijn omwille van Allah Ta'ala. De Heer der werelden. De Heer der werelden. Dus het overen is ook een vorm van aanbidding. Het overen kent verschillende uh, categorieën. De eerste vorm van categorie wat toegestaan is... Of datgene wat niet toegestaan is Is voor degene die offeren Voor de duivels Of degene die offeren Voor de doden en dergelijke Dat is een vorm van sure. Precies Allah Ta'ala zegt li uh, Verricht het gebed En offer het omwille van Jouw Heer dus deze dient, slechts voor Allah Ta'ala zijn, met de vorm van tekarroop, het dichter bij hem komen, en als onderwerping en vereering. Deze is alleen voor Allah. Tweede vorm van het brengen van offers, is dat je gewoon een dier wilt slachten. Je hebt er zin in om het te eten. Het is toegestaan. Lammetje, kalfje, het is toegestaan. derde een vorm is, wanneer je mensen wilt Uitnodigen voor een bepaalde gelegenheid. Bijvoorbeeld trouwfeest. Bijvoorbeeld. Aqiqa, nasika. Een kind heb je gekregen. Dit zijn allemaal vormen die toegestaan zijn. Vierde: dat je gewoon een offer brengt. Omwille van Allah. Zodat je armen mee voet. Dat is ook toegestaan. Deze vier. Laatste is een neder. Neder is je belofte nakomen. Allah Ta'ala zegt: Je bin nedri. Zij komen hun beloftes na. Allah heeft hun geprezen vanwege deze daad. Maar het is iets wat de moslim op zichzelf verplicht heeft gesteld. Terwijl Allah ta'ala jou dit niet heeft verplicht. Dus het is heel erg afgeraden om jou zelf iets op te leggen. Wat Allah jou niet heeft opgelegd. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa zegt. En nadru la ya'ti bi khair. Een belofte die je zelf oplegt. Breng niet met het goede. De ene zegt, voorwaar Allah, als ik deze toets haal, dan vast ik twee maanden. Twee maanden, waarom ga je voor jezelf iets moeilijk maken? Doe het alhamdulillah, ya Rabbi, ishveni, genees mij, alhamdulillah. Maar dat je zegt, oh Allah, als je mij geneest, dan ga ik twee maanden vasten. Of ik ga een hele jaar vasten. Waarom? Dat is niet nodig. Allah is kerim. Allah is latief. Allah is rahman. Allah is Rahim. Zonder deze verplichtingen, geeft hij het je. Dan vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van jullie en van ons te accepteren. En inshallah ta'ala volgende week gaan we beginnen met het tweede fundament. Fundament over al-Islam. Als er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden. En anders sluiten we onze wat langere les vandaag. Maar uh, inshallah ta'ala gaan we dan de volgende keer verder van eh van een zoek gegeven. Ik had het alleen die kunnen noteren. Wat was de eerste? Wie herhaalt hem voor hem? Wie herhaalt ze voor hem? Ja. Ja. Ja. Dat. Je vier... ja. Dat is het. Het is het. Dus het Dat je het accepteert van Mbad dat je hem bedankt en dat je hem dankbaar bent door het te gebruiken in het goede. Ja, dat zijn het Maar wat mag je hem nou doen? Neder is toegestaan, maar de profeet sallallahu wasallam zegt. Men moesten en uh, uh, Allah We natuurlijk soms, algemeen, algemene kunnen niet over elke specifieke lang in uh, gaan, lang uh, dradig in de zin van uh, details. Maar uh, de profeet zegt: men en je, Allah heeft. Degene die, ver, die zich belofte op zich heeft genomen om Allah te gehoorzamen, die moeten doen. Behalve als het een maasja is. Behalve als het een maasje is. Als iets wat haram is, dan niet. Maar is Het kans dat jouw du'a sneller uitkomt? Nee. Nee. Het is, het is gewoon dat de mensen op zichzelf een verplichting zetten en leggen die niet nodig is. Die niet nodig is. Ja, wat betreft de eed en wat betreft de belofte die je niet nakomt, je moet hem nakomen. Je moet hem nakomen. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, er kwam een man naar hem toe. En hij zei waarlijk, ik heb een eed afgelegd van zo en zo. En het is voor mij moeilijk om te vasten. dergelijke. de profeet sallallahu wa sallam heeft hem verplicht om deze na te komen. deze na te komen. En uh, dat is de juiste opinie. Dat je moet nakomen. Allahu Alaihi Wasallam.